en zijn magische paard. Op een dag, in een land ver weg... beviel de koningin van een vredig koninkrijk van een tweeling. Het was een tijd van feest voor het hof. De koning was nog steeds aan het vechten in oorlogen. Maar het nieuws verspreidde zich snel. Terwijl de jongens groter werden, was de eerstgeborene iets stoerder... en speelde zoveel als hij kon buiten... Zijn broer aan de andere kant speelde liever binnen. Altijd achter zijn moeder aanlopend en ging alleen naar buiten als hij de koningin in de tuin volgde. Om deze reden was de jongere prins de moeders favoriet. Welke is de oudere mijn liefste? De koningin wist dat hij dit vroeg omdat de oudste de troonopvolger zal zijn. Heel goed. Wanneer jij oud genoeg bent, zal jij de volgende koning zijn. Wil is verslagen door het horen dat zijn broer de toekomstige koning zal zijn. En hij stort zijn hart uit bij zijn paard. Ik wil de wereld zien. Nieuwe avonturen ervaren. Ik word zo moe van het horen dat mijn broer de koning zal worden. En tot zijn verbazing... Aangezien je het niet gelukkig bent, trekt wij de wijde wereld in. Het kleine paard sprak met een menselijke stem. Hoe is het mogelijk dat jij praat? Oh, vraag maar niet, kan het je niet vertellen. Ik zal jouw vriend en raadgever zijn zolang als je gehoorzaamt. Maar ga niet zonder je vaders toestemming. Neem niemand met je mee en bestij geen ander paard dan mij. Ik beloof het. Ik beloof het! De prins heeft gepleit en gesmeed bij de koning, maar hij was niet bereid om zijn zoon te zien gaan. Hij was onbereid om hem te laten gaan. Na wat vleien van de koningin zwichtte de koning. Maar de koning wou nog steeds dat de prins voort zou zetten op een manier die paste bij zijn rang: met een groot gezelschap van mannen en paarden. Waarom heb ik zo'n escort nodig, vader? Geef me gewoon wat geld en laat me er alleen naar buiten gaan met mijn paard! Opnieuw moest de prins discussiëren en pleiten. Totdat hij eindelijk erin slaagde te krijgen wat hij wilde. Alsjeblieft, beloof dat je binnen een jaar terug bent. Of dat je een bericht stuurt over waar je bent. Dat zal ik doen, moeder. Vaarwel, allemaal! Het kleine paard vertrok op een verbazend snel tempo voor het oud paard. Maar dit was niet zomaar een paard. De jaren hadden hem helemaal niet aangetast. Zijn wacht was zacht en zijn benen sterk. Het maakte niet uit hoe ver hij ook reisde, Hij was altijd zo fris als een hoentje. Laten we die stad gaan bezoeken. Dat doen we. Jij gaat alleen naar een dichtbijgelegen dorp en doet alsof je dom bent. Ha, huh, dom? Kan ik niet gewoon een knappe vreemdeling zijn? Jij moet jezelf nooit verraden. Stel jezelf voor aan de koning en ga voor hem werken. Als je iets nodig hebt, kom naar de steen. Klop drie keer en het zal opengaan. Oké, okay. ik moet mezelf vermommen. De prins presenteerde zichzelf aan de koning. Hij vermomt zichzelf door een oog af te dekken... en zijn gezicht bleek en gelig te maken. De koning kijkt naar de zielige prins met sympathie. De koning had medelijden met zijn jongheid en domheid... en nam hem op in zijn dienst. De prins bewees dat hij heel handig was... Het duurde niet lang voordat de koning hem de leiding gaf over het huishouden. Hij praat met dienstmeiden en geeft advies aan de koning. Hij haastte zich door het kasteel van het ene ding naar het andere. Iedereen mocht hem erg graag en al snel noemden ze hem Bayaya, omdat dat het enige geluid was wat hij maakte. Bayaya. De koning had drie dochters, de een nog mooier dan de andere... Dobina, de oudste Boedinka en Slavena, de jongste de prins was graag bij ze en omdat hij deed alsof hij dom en lelijk was had de koning er niks op tegen dat hij tijd met ze doorbracht ze vonden hem aardig en namen hem altijd overal mee naartoe en hij vond hen ook aardig maar hij vond Slavena, de jongste het allerleukst alles wat hij voor haar deed gebeurde net iets beter dan voor de anderen. De slingers die hij weefde waren voller en de ontwerpen mooier. Sdobina en Bodinka plagen Slavena. Maar ze vond de grapjes niet erg en ook niet de extra aandacht van Bayaya. Op een dag zag Bayaya de koning droevig kijken. En door middel van grof gebarentaal vroeg hij wat er aan de hand was... Is het mogelijk, mijn lieve jongen, dat je niet weet welk nachtmerrie ons bedreigt? Jaren geleden vlogen er drie draken door de lucht en stopten op een grote rots hier in de buurt. De eerste had negen koppen, de tweede achttien koppen en de derde zevenentwintig koppen. Ze verspilden het land, verslonden het vee en vermoorden mensen. De draken vielen de stad aan, verbrandden alles. Om ze te sussen hebben we al ons eten buiten de poort gelegd. Maar al snel waren we uitgehongerd. In alle wanhoop heb ik een oude wijze vrouw naar het hof laten komen... en haar gevraagd of er een manier was om de monsters het land uit te jagen... Helaas, de manier was om de monsters mijn prachtige drie dochters te beloven wanneer zij vrouw worden. Toen de tijd waren mijn dochters nog kleine kinderen. Dus, om mijn verslagen land te verlichten, heb ik de draken mijn dochters beloofd. Mijn arme koningin is gestorven door verdriet. Mijn dochters zijn opgegroeid zonder het te weten... Toen ik de overeenkomst had gemaakt, vlogen de draken weg. En tot gisteren zijn ze dus nooit meer gezien. Tot gisteravond. Het nieuws dat de draken weer op de oude rots zijn neergedaald en angstaanjagend gebrul laten horen. Dus morgen moet ik aan hen mijn oudste dochter opofferen. De volgende dag mijn tweede. En dan... Mijn jongste. Dan zal ik... achterblijven als een arme, eenzame man. Met niks. Bayaja vertelde het verhaal van de draken en de koningsdochters. Ik weet het. Het redden van de prinsessen is de reden dat ik je hier heb gebracht. Ik begrijp het niet. Het is jouw lotsbestemming. Morgen vroeg, kom dan terug... en dan vertel ik je wat je moet doen. Oh, bedankt, klein paard. Bayaja was zo vervuld van geluk... dat hij zijn gezicht moest verbergen... om niet zijn vermomming te verpesten. Til de steen op onder mijn eetbak... En pak eruit wat je daar vindt. Alle drie de harnassen zijn voor jou. Maar vandaag doe de rode aan. Maar ik ben geen ridder. Wees niet bang. Steek dapper in het monster. Vertrouw op je zwaard. En onthoud niet van mij afstijgen. Oh jee, we moeten meteen terugkeren naar vader om hem het nieuws te laten weten. Morgen is het mijn beurt. Ik vraag me af of deze redder ook voor mij komt. Ondanks dat het vooruitzicht ze doodsbang maakte, kreeg ze weer wat vertrouwen. En het lukte Babaya ze zelfs te laten lachen. Babaya danste vrolijk rond, terwijl hij de twee dochters gerustgestelde dat hun geen kwaad werd gedaan. Daar is hij! Bajaya verschijnt weer als de onbekende ridder, dit keer met het witte pak aan. Hij valt de 18koppige draak aan en na weer een moedige inspanning onthooft ze alle. Weer een gevecht en alweer een verbazend makkelijke overwinning voor Bayaya. Jij was te lam om deze dappere ridder aan te spreken voordat hij wegreed. Morgen, als hij bij mij komt, zal ik voor hem knielen en niet opgeven voordat hij met me mee terug zal gaan naar het kasteel. Wat is er, Bayaya? Ja, morgen zullen we allemaal meegaan om deze geheimzinnige ridder te ontmoeten. Bayaya kon ze niet weigeren. Zeker Slavena niet, die voor hem knielde. Ze greep zijn kleed en keek betoverend naar hem. Zijn hart smolt en hij wilde alles doen waar ze maar om vroeg. Waarom deed jij dat? Ze mogen nooit weten wie jij bent. Slavena en de koning waren erg teleurgesteld om het snelle vertrek van hun redder. Maar werden al snel weer blij toen ze veilig terugkeerden naar het kasteel. Al snel na dit alles verklaarde een machtige en sterke koning de oorlog. De koning haalde uit alle hoeken van het land de edelmannen bij elkaar. Vele dappere edelmannen staan nu voor de koning. Ze kwamen en de koning beloofde hen dat ze zijn drie dochters konden trouwen in ruil voor hun steun. Ze werden hierdoor aangespoord en elke jonge edelman verklaarde zich trouw en haastte zich naar huis om zijn mannen te halen. Van overal kwamen er legers bij elkaar en al snel was de koning klaar om verder te gaan. De koning stuurt zijn leger het gevecht in. De koning liet Bayaya alle dingen rondom het kasteel regelen en vertrouwde hem om de drie prinsessen veilig te houden. Bajaja deed zijn taken trouw, lette op het kasteel... en zorgde voor afleiding voor de prinsessen om ze vrolijk en zorgenvrij te houden. Op een dag klaagde dat hij zich ziek voelde... en in plaats van dat hij naar de dokter ging... zei hij dat hij in de natuur zou gaan zoeken naar wat geneeskrachtige kruiden. De prinsessen moesten om zijn grillen lachen, maar lieten hem gaan. Het kleine paard verspeelt geen tijd. De troepen van de koning zijn verzwakt... En morgen zal hun lot beslist worden. Doe het witte pak aan. Pak je zwaard en laten we gaan. <truid> Bayaya sloeg rechts en links in het vijandelijke leger. En liet zo'n chaos achter dat de troepen van de koning zich meteen gesterkt voelden. Ze verzamelden zich rondom de witte ridder en vochten zo dapper dat de vijand het opgaf en zich verspreidde. De koning had een geweldige overwinning behaald. Alsjeblieft dappere ridder, kom in mijn tent en vier de overwinning met ons mee. Dank je koning, maar ik kan niet. Toen de prinsessen hoorden dat de geheimzinnige ridder weer was gekomen om de dag te redden... wilden ze niet meer trouwen met welke edelman dan ook... omdat ze dachten dat de ridder misschien één van hen zou komen opeisen. Mijn beste kameraden in het gevecht! Ik had jullie de hand van mijn dochters beloofd... aan diegenen die me zouden steunen in het gevecht. Iedereen gaf me enorme ondersteuning... Ieder van jullie heeft verdiend om te trouwen met een van mijn dochters. Maar, helaas, heb ik maar drie dochters. Om te beslissen welke drie van jullie zullen trouwen met mijn dochters... stel ik dit voor. Jullie allemaal gaan in de tuin in een rij staan... en een van mijn dochters zal een gouden appel gooien vanaf het balkon. En dan moet elke prinses trouwen... Met de man waar de appel naartoe rolt Die avond was er een groot feest. Slavena bleef in haar kamer en weigerde naar de gasten te gaan. Het kleine paard droeg zijn meester voor het laatst. Toen ze samen het kasteel bereikten, steeg Bayaja af en kuste zijn trouwe vriend vaarwel. En het kleine paard verdween. Bajaja zou graag met je willen spreken, prinses. Je zo kwaad op je bruidegom dat je voor hem aan het verstoppen bent. Je bent niet mijn bruidegom. Bajaja is mijn bruidegom. Maar ik ben Bajaja. Ik ben de gebrekkige man die je kleden heeft gewoven. De ridder die jou en je zusters redde En je vader hielp in het gevecht. Kijk. Hier is een stuk van je vaders cape die jij om mijn gewonde voet had gebonden. Toen alles uitgelegd was, werd de koning vrolijk en de gasten verwonderd. En Sedobena en Bedinka keken naar elkaar en zuchten uit jaloezie. Na het huwelijk reden Bajaja en Slavena weg om zijn ouders te ontmoeten... Toen ze zijn oude stad weer bereikten was iedereen ontzettend blij om zijn terugkeer, omdat ze dachten dat hij al lang dood was. Na een tijdje werd Bayaja heerser over het koninkrijk. Hij leefde lang en voorspoedig en genoot van een ongekend geluk met zijn vrouw.